6 uur, het NOS-journaal, Anno Duivenee de Wit. Geruchten over vertrek Gaddafi nemen toe. Egypte wil buitenlandse tegoede Mubarak bevriezen. En topcrimineel Stanley Hill is geliquideerd. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Haig, zegt dat hij aanwijzingen heeft... dat de Libische leider Gaddafi mogelijk op weg is naar Venezuela. Het is niet duidelijk waar de minister zich op baseert. Gisteravond waren er ook berichten dat Gaddafi het land had verlaten. Tegen de verwachting in sprak hij niet zelf het volk toe, maar deed zijn zoon dat. De Libische leider heeft goede banden met de Venezolaanse president Chavez. Bronnen binnen de regering van Venezuela ontkennen dat Gaddafi onderweg is naar het land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken probeert morgenochtend... een militair vliegtuig naar Tripoli te sturen om Nederlanders te evacueren. Een vliegtuig dat vandaag Nederlanders zou oppikken kreeg geen toestemming om te landen. Ook andere Europese landen proberen burgers weg te krijgen. In Libië zijn nog ongeveer 150 Nederlanders. Buitenlandse Zaken adviseert hun sinds vanmiddag het land te verlaten. Een deel van de Nederlanders wacht op het vliegveld van Tripoli op hun vlucht. Justitie in Egypte wil dat alle buitenlandse tegoeden... van de verdreven president Mubarak worden bevroren. Het verzoek duidt erop dat de militaire leiders Mubarak willen vervolgen... voor machtsmisbruik. Het is onduidelijk hoeveel geld de familie op buitenlandse rekeningen heeft staan. Egyptische media spreken van tientallen miljarden dollars, maar een woordvoerder van de oud-president spreekt dat tegen. De Zwitserse autoriteiten besloten kort na Mubarak's aftreden op 11 februari om Mubarak's rekeningen te blokkeren. Het gaat volgens Zwitserland om tientallen miljoenen euro's. Intussen is de Britse premier Cameron op bezoek in Cairo. Hij is de eerste westerse leider die Egypte bezoekt sinds het aftreden van Mubarak. Cameron wil zich ervan verzekeren dat het leger van plan is de macht over te dragen aan een civiele regering. Cameron zal ook praten met oppositieleden, maar er is geen gesprek met de moslimbroederschap. In Amsterdam is de topcrimineel Stanley Hillis in zijn auto op straat doodgeschoten. Hillis werd in Watergaasmeer door één of meer schutters onder vuur genomen. De daders zijn gevlucht in een busje. Volgens de in 2004 vermoorde vastgoedmagnaat Willem Enstra was Hiddes een handlanger van Willem Holleder. Hij zou betrokken zijn geweest bij de afpersing van Enstra, maar daarvoor is Hiddes nooit vervolgd. Hij werd in de jaren tachtig bekend in de onderwereld. Hij trok volgens de politie bij het minste of geringste zijn wapen. Ook werd Hiddes bekend om zijn uitbraken uit gevangenissen. Hij ontsnapte onder meer uit de Belmerbaaiers en de Scheveningse gevangenis. De advocaat van Hiddes zegt dat de laatste anderhalf jaar... de angst voor een liquidatie bij Hiddes was geweken... en hij spreekt van een onverwachte aanslag. De wet BIBOP, waarmee ondernemers kunnen worden gescreend... op banden met criminelen, wordt uitgebreid. Nu geldt de wet vooral voor bouw- en horecabedrijven... maar het kabinet wil dat ook bijvoorbeeld vechtsportgala's... speelautomatenhallen en winkels voor softdrugsbenodigdheden eronder vallen. De vroegere Amsterdamse korpschef van politie, Jelle Kuiper, is overleden. Kuiper had carrière gemaakt in het Amsterdamse korps... en werd in 1997 de opvolger van Erik Noordholt. Hij was korpschef tot 2004. Hij overleed afgelopen donderdag aan een hartaanval. Jelle Kuiper is 66 jaar geworden. PVV-leider Wilders ontkent elke invloed op de kersttoespraak van koningin Beatrix... Dit weekend zei theoloog Huub Oosterhuis dat de kerstboodschap van de koningin was gecensureerd onder invloed van kritiek van Wilders. Maar die zegt dat hij er niet van tevoren met het kabinet over heeft gesproken. De koningin mag van Wilders zeggen wat ze wil, maar dat betekent ook dat hij vrij is om er achteraf commentaar op te geven. In Nijmegen is het startschot gegeven voor een plan om problemen met hoogwater in de Waal te voorkomen. Staatssecretaris Atsma trekt 351 miljoen euro uit voor het project Ruimte voor de Waal. Bij Lent maakt de rivier een smalle bocht, zodat het water in Nijmegen snel hoog komt te staan. Om deze flessenhals te verruimen worden de dijken bij Lent nu een stuk verplaatst. Ook wordt in de uiterwaarde een geul van 200 meter breed gegraven. Daarvoor moeten 40 woningen en 7 bedrijven wijken. Door de geul ontstaat bij Lent een nieuw eiland in de Waal. Mogelijk komen er huizen en recreatievoorzieningen. De haven van het Duitse Emde hoort volgens Google Maps bij Nederland... MD heeft daar een jaar geleden al over geklaagd, maar dat heeft nog niet geholpen. Toevallig is de precieze loop van de grens in de dollar al eeuwenlang een twistpunt. Google Maps had ook de grens tussen Nicaragua en Costa Rica verkeerd getrokken. Dat leidde vorig jaar tot ruzie toen een Nicaraguaanse officier... daardoor per ongeluk Costa Rica was binnengetrokken. En de Formule 1 Grand Prix van Bahrein op 13 maart gaat niet door. Door protesten tegen het bewind in het golfstaatje is het al dagen onrustig in Bahrein. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd nu afgelast. Mogelijk wordt de Grand Prix van Bahrein de openingswedstrijd van het seizoen alsnog in november verreden. De coureurs rijden nu een eerste wedstrijd eind maart op het circuit van Melbourne in Australië. Tot besluit het weer in het zuiden bewolkt, elders vrij zonnig en er staat een koude oostenwind. Vannacht helder en minima tussen min 1 in het zuidwesten en min 8 in het noordoosten. Morgen opnieuw vrij zonnig. De temperatuur loopt dan uit van min 1 tot plus 4 graden. Woensdag zachter en vanuit het westen neerslag. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Ondanks de voorjaarsvakantie, 21 files, goed voor bijna 100 kilometer. Probleem op de A12 Utrecht naar Den Haag. Tussen de min en de nieuwe brug 13 kilometer. Vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor zijn bij Nieuwebrug twee reisten ook afgesloten. Rijdt u nog in de regio Utrecht kunt u het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Richting Rotterdam is het erg druk op de A13. 13 kilometer langzaam rijden tussen knoopend Ippenburg en Kleinpolderplein. En op de A16 naar Rotterdam ook 13 kilometer voor Knoopend-Brechtseplein. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Dat is gebeurd bij Schiedam. Er zat inmiddels een file van 12 kilometer en er is maar één rijstrook open. Rijdt u nog in de regio Gouda, kunt u het beste via de zuidkant van Rotterdam rijden. Dat is via de Van Noordbrug en de benelux Tunnel. En over de A16, de A15 en de A4. Het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overduik. 7 over 6, goedenavond. Waar is de Libische leider Gaddafi? Heeft hij na 41 jaar nog steeds de touwtjes in handen? Mustafa Oekmi volgt de situatie in Libië. Moestafa, ja, het is lastig. Hè? Je voelt dat er van alles gebeurt. Maar wat dat is moeilijk vast te stellen. Ja, inderdaad. Uh, vooral het bericht dat Koningin uh, Gaddafi uh, naar Venezuela zou zijn afgereisd. Dat, uh, dat is door Venezuela zelf uh, ontkend. Maar uh, in ieder geval, het komt niet van de eerste de beste deed. Het, uh, het bericht van de minister van Buitenlandse, Britse minister van Buitenlandse Zaken. Dus je mag aannemen dat uh, hij baseert uh, in ieder geval het bericht op betrouwbare uh, informatie die hij in de handen zou hebben. Uh, kortom, uh, ontdekend duidelijkheid daarover. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen dagen ook niet gezien. Kadafi die uh, toch regelmatig uh, voor de staatstelevisie verscheen. En uh, de laatste uh, beeld dat we van Gaddafi hebben. was eigenlijk van drie dagen geleden. Gisteren zou hij nog een toespraak houden. voor de staatstelevisie. Dat is niet gebeurd, dat heeft zijn zoon overgenomen. En uh, nogmaals, uh, vanaf, de, uh, vanaf, uh, nou ja, vanaf nu, een dag of twee, drie. hebben we nog geen enkel beeld van Gaddafi gezien. En heeft Groot-Brittannië een goede informatiepositie in Libië? Kan jij dat inschatten? Nou, de relatie met Engeland is de laatste jaren juist heel erg uh, verbeterd. Uh, uh, Blair komt regelmatig over de vloer, uh, uh, voormalige uh, premier van, uh, van, uh, van Groot-Brittannië. En dus nu in een soort zin... Midden-Oosten En Ja, een soort Midden-Oosten Dus in die relatie met, met, met Libië, tussen Engeland en Libië, is redelijk goed. Nou ja, en deze informatie die zou, die zou denken van dat de, minister van -Zaken, de Britse minister van Buitenlandse Zaken dergelijke bericht niet de wereld zou insturen... als dat niet betrouwbaar zou zijn. Maar hij kan zo'n fout in ieder geval één keer maken, maar niet vaker natuurlijk. De, er waren nog meer berichten, onbevestigde berichten... dat er vliegtuigen zouden worden ingezet door het leger... dan waarschijnlijk door de zoon van Gaddafi of nog door hemzelf om het uh, volk te pakken vanuit ja. de lucht. Heb je daar inmiddels meer over uh, gehoord? Ja, gisteren kwam eigenlijk feitelijk de bedreiging... de waarschuwing van de zoon van Gaddafi... Dat, dat hij desnoods het leger zal inzetten... om een einde te maken aan wat hij noemde uh, bende. Die zorgden voor plunderingen en chaos... en die eigenlijk alleen maar erop uit zijn om het land te destabiliseren... En vandaag zagen we eigenlijk dat er ja, dat uh, de zwan van Gaddafi een soort militaire offensief begon tegen de betogers. Er zijn, er, er zijn meldingen geweest. Van vliegtuigen, vechtsvliegtuigen die ingezet zijn tegen demonstranten. Daar is zelfs tanks zijn ingezet. Kortom, het gaat behoorlijk aan toe. Ook van ooggetuigen die we via de Arabische televisiezender ook horen. Die maken melding van, van bruto optreden door het leger. Ja, en als we nog even terugkomen bij Gaddafi. Uh, je zag Ben Ali van Tunesië, Mubarak in Egypte. Die bleken uiteindelijk ook in slechte conditie te zijn. Hè? Allebei hebben ze op dit moment ernstige gezondheidsproblemen. Die worden ook toegegeven op het moment dat ze zijn afgetreden. Weet jij hoe het met de gezondheidstoestand van Gaddafi is? Dat, ge dat geldt eigenlijk ook voor Gaddafi. Hij, uh, hij worstelt al heel lang met zijn gezondheid. Hij heeft enorm veel ha regelmatig hartkwalen. Hij is al voor ook in Italië en Duitsland uh, voor behandeld. En, en dat is ook de reden waarom hij de afgelopen jaren steeds meer zijn zoon naar voren schuift als mogelijke opvolger. Dit natuurlijk uh, tot grote uh, uh, ontevredenheid van de bevolking. Die moeten niets hebben van een mogelijke opvolging door zijn zoon. Uh, kortom, je merkt wel dat... Je, kunt eigenlijk ook, je kon ook zien ja, aan Gaddafi dat hij behoorlijk uh, slechter uitzag. Ja. moest Moesaf, ook bij jij blijft de ontwikkelingen voor ons volgen in Libië. Dank voor dit moment. Duidelijk is dat de situatie in Libië gevaarlijk is. Zo gevaarlijk zelfs dat het ministerie Nederlanders ten strengste afraadt om naar het land te reizen. Morgenochtend hoopt het ministerie van Buitenlandse Zaken zo'n 100 Nederlanders uit Libië te kunnen evacueren. Zojuist sprak correspondent Christ Ossendorf met de baas van dit ministerie, Uri Rosenthal. Meneer Rosenthal, kunt u inschatten hoe de situatie op dit moment in Libië is? Die is zeer zorgwekkend, zeer turbulent... En wat, wij dus nu, wat ons nu te doen staat, is om zo snel mogelijk de, ook de Nederlanders uit, die daar zitten uit Libië, Libië weg te krijgen. Hoe doet u dat? Uh, dat proberen we met alle mogelijke middelen. Natuurlijk is het nu zo dat uh, lijnvluchten en al dat soort zaken niet uh, aan de orde zijn. Dus het ziet er naar uit dat we gebruik maken van een uh, vliegtuig van defensie. Het vliegtuig schijnt al klaar te staan op Malta, maar er zijn ook problemen om landingsrechten te krijgen. Krijgt u toestemming van de autoriteiten in Libië om daar Nederlanders weg te gaan halen? Wij doen er alles aan om ook die toestemming te krijgen. Daarvoor zijn allerlei contacten er nu ook met Tripoli. En eh, wij gaan er nu maar vanuit dat wij in staat zullen zijn om morgen eh, dat vliegtuig in Libië te hebben. En dan onmiddellijk ook de Nederlanders mee te krijgen naar veiliger oord. Wat is de concrete bedreiging die voor die mensen op dit moment geldt? Er gaan allerlei verhalen doen in de ronde. Maar waar het gewoon om gaat, is dat de situatie daar hoogst turbulent is. Veel geweld. Um, er zijn uh, mensen die ook hun toevlucht ook zoeken, proberen te zoeken binnen Libië naar Veilige Orde. Nou, dat betekent dus maar één ding. Onze mensen, de Nederlanders die daar zitten, moeten zo snel mogelijk weg. En dat geldt voor iedereen, ook mensen die bij oliemaatschappijen werken. Zou ook nog kunnen gelden voor mensen die op uw ambassade werken? Er zijn al veel mensen zijn er al weg. Eh, dankzij eh, bijvoorbeeld Shell en andere eh, grote maatschappijen. Die zijn al weg. Waar het nu om gaat zijn een iets meer dan 100 mensen. En eh, daarbij speelt natuurlijk wel, dat moeten we onder ogen zien... dat een eh, gedwongen evacuatie van Nederlanders niet mogelijk is. Dus ze moeten dan toch bereid zijn ook om weg te gaan. Als het voor Nederlanders gevaarlijk is, is het ook voor Libiërs zelf gevaarlijk. Wat doet u met Libiërs die het land ontvluchten? Zijn die welkom in Europa? Uh, als er Libiërs het land zouden ontvluchten... en uh, wat dat betreft dan ook een toevlucht in Nederland zouden zoeken... dan moeten wij kijken welk, op welke basis dat, dat plaats heeft. Ik ga er nu op dit ogenblik geen opmerkingen over maken. Bent u bang voor grote vluchtelingenstromen? Er is in, uh, in de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken... zowel gisteravond als vandaag uitvoerig gesproken over, over dat uh, risico. En dan gaat het met name natuurlijk over uh, het feit dat Italië en Griekenland... natuurlijk de eerste landen zijn waar grote aantallen vluchtelingen... nog wel eens naartoe zouden uh, kunnen proberen te komen. En ook daar geldt, we zullen dus alles op alles moeten zetten... ook vanuit de Europese Unie, om ook dat te voorkomen... Uri Roosentaal, voor sancties is het nog te vroeg. Misschien dat Europa over een drietal dagen alsnog sancties instelt. Maar eerst willen de ministers van Buitenlandse Zaken er zeker van zijn... dat EU-burgers het land hebben verlaten. Tot zover Libië. Militairen in de metro tegen agressie en criminaliteit. In België gaat dat er misschien van komen. Na het zoveelste incident bespreekt de regering een plan... om soldaten van de kazernes over te plaatsen naar de stations. van ja. De Brusselse metrostations zijn eigenlijk een beetje een gibus. Ze zijn oud, ze zijn vuil en ze zijn bovendien onveilig. Steeds vaker worden passagiers overvallen of worden metrobestuurders aangevallen. Vorige week brak er nog een wilde staking uit tegen dat soort geweld. En nu heeft de politiek een oplossing. Militairen om de Brusselse metro's te beschermen. Het is zo dat de MIVB openstaat voor elk initiatief dat extra veiligheid kan bezorgen op het openbaar vervoer. Zegt Anne van Hamme van de Brusselse metromaatschappij MIVB. Volgens haar is het een goed plan om extra militairen in te zetten. Want hoe meer beveiligers, hoe beter. Het afgelopen jaar is er meer agressie gekomen, zowel op trambus als op metro. En dan heb ik het zowel over verbale als over fysieke agressie. Er is absoluut nood aan meer veiligheidsmaatregelen. Wat kunnen militairen? wat de MIVB zelf niet kan? Onze veiligheidsmensen kunnen geen mensen arresteren bijvoorbeeld. Ze kunnen wel mensen staande houden. Ze mogen handboeien gebruiken. Uh, ze mogen oppervlakkig fouilleren. Maar... maar ze hebben geen wapens bij. Maar ze hebben geen wapens bij. Um, en ze kunnen alleen maar mensen staande houden... in afwachting van de constante politie... die dan zorgt voor de verdere opvolging. Bij de ingang van de metrostations in Brussel... staan straks dus wellicht militairen. De reizigers zijn verdeeld. Um, ik vind het misschien een beetje overdreven. Zegt deze jonge Vlaamse vrouw. Ja, omdat ik niet vind dat het een of andere zwaar bewaakte metrolijn moet worden. Maar anderzijds is het wel zo dat de beveiliging minimaal is. Er zijn hier en daar wel camera's. Um, maar eigenlijk zijn er heel veel landlopers, heel veel, ja, zogezegd kropul dat daar rondloopt. Ah, oh, dat well, is een heel goed idee. Oude man vindt het wel een goed idee. Alles voor extra veiligheid. Waarom? Parce qu'on est dans une situation d'insécurité permanente, il y a toujours des inconnus. Want ik heb in Parijs dat is wat ze hebben gedaan tijdens het plan Vigipiraat. Jonge man, type student, vindt het maar niks. Hij heeft in de metro van Parijs ook militairen gezien. En die grote geweren, die mitrailleurs, die maakten hem eigenlijk alleen maar bang. Uh, bien... Militairen als beveiliger, ook de vakbond van het leger, vindt het geen goed plan. Dirk de Boot van de militaire vakbond ACOD. Meer veiligheid in de metro is absoluut noodzakelijk, maar we zitten hier in Brussel, er lopen... ...honderden mensen langs straat die wellicht bereid zijn om die job uit te oefenen... ...heeft ze een goede opleiding en het is een dubbele operatie. Men haalt een aantal werklozen van straat die bekwaam zijn om die job uit te voeren... ...en wij in het leger houden onze expertise. Kan een militair dat zomaar? Maar het is duidelijk, hé. die gaan een opleiding volgen bij de politie. Als ze daarin slagen, dan worden ze inspecteur van politie... ...en dan zullen ze gewoon het uniform dragen van politie. Zullen ze politieinspecteur worden... Het zijn op dat moment dat ze geslaagd zijn in hun stage geen militair meer. We zijn ze kwijt, jammer genoeg voorgoed. Een verslag was dat van correspondent Joris van Poppel. Vanmiddag is Stanley H. op straat doodgeschoten. We praten er zo over. De laatste verkeersinformatie krijgt u van John Sohoka. 14 files goed voor 73 kilometer. Of nog lange file op de A12. Richting Den Haag komen we vanuit Utrecht. Tussen de Meer en Nieuwebrug 13 kilometer. Vanmiddag is er ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. U kunt het ook het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Eh, op de A13 naar Rotterdam, 12 kilometer langzaam rijden tussen Delft-Noord en Klopend-Klein, Podderplein. En op de A16 naar Rotterdam, er staat 8 kilometer voor Klopend-Debrechseplein. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland. Dat is bij Schiedam gebeurd. De politie is op dit moment bezig met een technisch onderzoek. Ondanks dat de rijstroken weer vrij zijn, kunt u toch nog het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Dat is de route via de van Brinootbrug en de Lix tunnel over de A16, A15 en de A4. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het de Carasso en Tim Overdik. Hij had nauwe banden met criminelen als Willem Holleder en Klaas Bruinsma. Crimineel Stanley Hilles, ook wel de oude genoemd, is vandaag doodgeschoten in de Watergraafsmeer in Amsterdam. De daders gingen er vandoor in een busje en ze zijn er steeds spoorloos. Op de plek waar Stanley H. werd doodgeschoten, Edwin van den Berg. Wat is daar nu nog te zien, Edwin? Nou, eigenlijk het beeld dat uh, ik hier al uh, de hele middag uh, zie, Tim... sinds uh, uh, Stanley in, uh, in zijn auto is, uh, is doodgeschoten... en rond half één werd gevonden door verschillende getuigen... die dus ook dat uh, uh, busje van waaruit werd geschoten wegzagen rijden. Op dit moment uh, zijn uh, uh, zowel de technische recherche als de tactische recherche, dat zijn de mensen die de getuigen horen, bezig hier midden op straat waar het daglicht steeds minder wordt, waar rondom de auto verschillende bordjes staan met de nummers van de kogels die zijn afgevuurd op, op Stanley Hillers en de mannen gehuld in witte pakken proberen zo goed mogelijk sporen te vinden en die mogelijk moeten leiden tot de daders die zoals je zegt nog steeds spoorloos zijn, ja. Want er zijn getuigen geweest die hebben beschreven hoe het busje eruit ziet. Een kentekenplaat zelfs. Uh, hoe is die klopjacht bezig? Nou, uh, in ieder geval is er uh, direct uh, gebruik gemaakt van twee politiehelikopters. Die hebben hier ook uh, vanaf dat moment dat er alarm is geslagen... lange tijd boven de Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost gehangen. Zijn op dit moment natuurlijk weg. Maar die hebben wel geleid tot uh, uiteindelijk de vondst van dat busje... Uh, in de buurt van de Bijlmer Baaiers... Maar die was leeg en op dit moment worden ze nog gezocht naar de dader of de daders. Want uh, hoeveel mensen erbij betrokken zijn, dat kan de politie nog niet zeggen zo kort na de liquidatie hier vanmiddag. En dat is ook niet zo ver van de plek waar geschoten is. Nou is het zo dat de laatste tijd uh, zulke liquidaties niet meer zo vaak voorkwamen. Hoe onverwacht komt dit voor de politie? Nou ja, je, je mag aannemen dat voor de top van de Amsterdamse recherche... Uh, die zijn Pappenheimers natuurlijk goed kent... Uh, uh, uh, uh, ja, dit niet helemaal onverwacht komt. Hoewel ze natuurlijk ook dit vandaag niet konden voorspellen. Vooral niet omdat het de laatste tijd inderdaad rustig was. Sinds de zeg maar van die twee criminele netwerken... die twee bendes die elkaar bevochten. Uh, criminelen uit het voormalig Joegoslavië en Nederlandse criminelen. Sinds de meeste kopstukken, ofwel... ...zijn vermoord ofwel zijn opgepakt en veroordeeld. Zoals bijvoorbeeld Willem Hollen. En, en onlangs nog de arrestatie van Dino Sorel. Nou, de belangrijkste kopstukken zijn dus uitgeschakeld, zou je kunnen zeggen. En vandaag dus ook uh, Stanley Hills hier vanochtend aan het begin van de middag in Amsterdam. En dan iets anders, uh, Edwin. Vanmiddag werd bekend dat oud-hoofdcommissaris Jelle Kuiper is overleden uit Amsterdam. Die heeft natuurlijk ook met die netwerken te maken gehad lange tijd. Ja, uh, uh, uh, zeker in zijn tijd als, uh, als chef van de recherche, dat hij heel lang is geweest. Hè? Jelle Kuiper begon uh, uh, op het bureau in, uh, in het centrum van Amsterdam. Uh, heeft daar corruptie binnen het korps aangepakt met uh, Joop van Riesen. Uh, uh, toen zij beide werkten op het bureau Warmoestra, dat toen nog bestond. Maar heel veel tijd in zijn loopbaan is gaan zitten als, uh, als chef van die afdeling uh, recherche. Waarbij hij inderdaad ook... Uh, met het korps uh, deze criminele netwerken bestreed... om uh, uh, een einde te maken aan die drugsoorlog... die toen inderdaad in Amsterdam lange tijd heeft gewoed, ja. Jelle Kuiper, we zullen hem uh, in een andere uitzending van het Radio 1 morgenochtend nog verder herdenken. Edwin van den Berg was dat, vanuit Amsterdam. De rivieren in Nederland krijgen meer ruimte. Daar investeert het Rijk honderden miljoenen euro's in... om te voorkomen dat er bij hoogwater overstromingen komen. Vanmiddag werd aan de Waal in Nijmegen het eerste project gestart... in aanwezigheid van verslaggever Trudy van Rijswijk. We staan echt bijna in de Waal. Je hoort het water klotsen, schelpjes op het strand. En dit is een van de punten waar de rivier de ruimte moet krijgen. Hij ligt nu vast... In een stevige kade met van die grote kasseien wordt hij tegengehouden. En hier liggen nog allerlei losse blokken met steen. Flink wat begroeiing erbij. Maar hier moet het dus allemaal ruim worden. Meneer de Graaf, burgemeester van Nijmegen. Het gaat er hier heel anders uitzien, hè? Ja, het gaat er heel anders uitzien. Eigenlijk gaat het om twee grote ingrepen. De dijk wordt een end verder opgelegd. Um, en in de tweede plaats wordt er een nevengeul ...van de Waal gegraven, zodat hier een, een eiland ontstaat. Een eiland midden in de stad. Dat is heel bijzonder. En dat eiland gaan we vervolgens ook heel mooi bebouwen... Uh, ...maar ook misschien met culturele voorziening of een museum met groen. Kortom, dat wordt een heel aantrekkelijke plek om te zijn. Ja, ja dat wordt de place to be. Dat denk ik wel, ja. Maar uh, zoals altijd, het mes snijdt aan twee kanten. Er moeten ook veertig huizen en tien bedrijven weg. Die zullen blij zijn, zeg, met de place to be. Nou, die zullen dat niet leuk vinden. En dat begrijp ik ook uh, volledig. Maar we weten al tien jaar dat uh, de veiligheid van de stad geborg moet worden en dat het Rijk niet voor niets heeft gezegd. Dat betekent dat hier moet worden ingegrepen, dat die dijk moet worden teruggelegd en dat die gulden moet komen, eh, zodat het water bij overstromingen ook een plek heeft om eh, naartoe te gaan. Het is al een paar keer heel spannend geweest namelijk. Ja, we hebben natuurlijk in 1993, 1995 hebben we ook hier het hoge water gehad, wat echt tot aan de lippen kwam te staan. Dus er moet worden ingegrepen. Dat beseffen die bewoners en degenen die hier bedrijven hebben. Gelukkig ook, we hebben met z'n allen gezegd, ja, het zal moeten gebeuren, dat is onvermijdelijk, Klaar we dan ook het het beste ervan maken. En dat zijn we nou precies aan het doen. Duizende ja, schelpjes. Meneer Altsma, staatssecretaris, uh, dit schijnt een heel mooi plekje te worden straks, maar hier blijft het niet bij. Hè? Er gaat nog veel meer gebeuren. Ja, we gaan in totaal op uh, meer dan 30 plaatsen in Nederland uh, investeren in het uh, veiliger maken van uh, de rivieren. Dat betekent dus uh, investeren in uh, bredere uiterwaarden, hogere dijken. Omdat we uh, van mening zijn dat uh, 4 miljoen mensen die in het rivierengebied wonen, niet alleen nu straks, maar vooral ook uh, gedurende de 21ste eeuw, en misschien wel daarna, ook droge voeten moeten kunnen houden. Ja, van de andere kant kun je zeggen... ach, het gaat toch al jaren goed, eeuwen. Nou, dat is uh, betrekkelijk. We hebben ook uh, deze winter uh, weer gezien... dat uh, de, door de, de, de hoeveelheid uh, smeltwater... Uh, uit uh, andere delen van Europa do door enorme hoeveelheden regenwater ook het uh, water van de rivieren in Nederland enorm snel kan stijgen. Dat geldt zowel voor de Maas als hier uh, voor de Waal maar ook voor de andere rivieren. Ja, en, uh, dat betekent dus dat je uh, er rekening mee moet houden dat dat de komende decennia veel vaker zal gebeuren. Nou, daarom hebben we gezegd dat de rivieren uh, moeten worden aangepakt. Het project ruimte voor de rivier uh, voorziet daar ook in. en Ik denk dat uh, deze winter opnieuw heeft bevestigd dat het echt nodig is is dat we dit doen. Het is een diepteinvestering die veel geld kost, maar ook kansen biedt. Uh, wanneer is deze hele operatie achter de rug? Nou, we gaan hier bij Lent Nijmegen uh, dit jaar al beginnen met voorbereidende werkzaamheden. En dan uh, zal uh, een en ander in 2016 of 2017 moeten zijn afgerond. We hebben gezegd, uh, na de ervaringen in de, in de jaren 90 van de vorige eeuw... 1993, 1995, hebben we gezegd, snel aan de slag. Snel duurt soms uh, ja, 18, altijd iets, iets langer dan, uh, dan uh, menig wil. Maar ik ben blij dat het, uh, dat het uh, licht nu op groen is gezet. Want het gaat niet alleen om de veiligheid van de mensen nu... Maar maar ook van uh, die vervolgende generaties. En dat is uh, het ons meer dan waard. Al dus staatssecretaris Atma zei dat tegen Trudy van Rijswijk. Ja, het is ontzettend spannend op dit moment in Libië. De staatstelevisie meldt dat er een grote militaire operatie wordt voorbereid. Al um, Jazeera meldt dat, de nieuwszender. Nou, misschien is hij ook al aan de gang. Mustafa Oekbi volgt de situatie voor ons in Libië. Mustafa, wat is jouw laatste nieuws? Nou ja, ik denk dat Saif, de zoon van Gaddafi, nu werkelijk alles inzet om de protesten te onderdrukken. Een militair offensief om de straten van Tripoli, de hoofdstad, te schoon te vegen van demonstranten. Er zijn oogtuigen die melding hebben gemaakt. Van gevechtsvliegtuigen die worden ingezet, tanks worden ingezet, werkelijk alles wordt ingezet om die protesten te onderdrukken. En uh, ja, het ziet er naar uit uh, dat het regime ook geleerd heeft van eigenlijk Egypte en Tunesië. Daar, dat, uh, dat wil je het overleven, ja, dan moet je met keiharde middelen de protesten uh, onderdrukken. Ja, want denk jij dan dat ze het hiermee politiek gezien overleven? De, de familie Gaddafi, wie het ook is, vader of zoon? Nou ja, de zoon heeft in ieder geval zijn dreigementen uh, in die zin uitgevoerd uh, door gisteren al aan te kondigen, dat werkelijk te, dat men uh, alles uit de kast zal halen, dat militairen zullen worden ingezet, dat men zal vechten tot de laatste man om deze bende uit te schakelen. Want zo worden de demonstranten gezien door het regime. Het zijn allemaal bendes, het zijn, het zijn huurlingen, het zijn uh, buitenlanders... die de stabiliteiten van het land uh, in gevaar brengen. Maar het regime doet het werkelijk alles aan om te overleven. En het regime is vanmiddag aangesproken, zo meldt de telex... Uh, zojuist door VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... die met Gaddafi heeft gesproken. Ban Ki-moon die zegt dat hij zich dieper er is ernstige zorgen gemaakt over het escalerend geweld. Dus er wordt nog wel gesproken met Gaddafi, waarvan uh, de, de Britse minister van Buitenlandse Zaken William Heek vanmiddag zei, er zijn aanwijzingen dat hij mogelijk het land heeft verlaten. Uh, is dit een scenario waarbij je denkt, wat in Egypte, Tunesië is gebeurd, kan ook Gaddafi overkomen? Ja, althans het regime uh, houdt daar wel rekening mee. Ik bedoel, uh, de, de vraag is met wie uh, nu gesproken wordt, of nou met de zoon of met de leider Gaddafi uh, naar alle uh, naar, naar het schijnt, dus vooral nu de zoon die aan de touwtjes trekt in het, uh, in het land en daarmee werkelijk ook alle, alle middelen inzet, het leger vooral en dat is natuurlijk cruciaal, wat is de rol van het leger op dit moment, hoe groot hey, kan de, um, het regime steun genieten van het leger, ja, op het moment dat daar uh, uh, dat het leger een deel, althans uh, de kant van het volk is ja dan is het eigenlijk gedaan met het regime, dat zagen we Zowel in Tunesië als in België. Op het moment dat het regime niet langer de steun in heeft, zeggen In Egypte bedoel je? In Egypte. Ja. Neem ik waarlijk, dat, dat is, dat als het leger niet meer het regime steunt, ja, dan is dat feitelijk de val van het regime nabij. Zover is het nog niet hè, als we zien hoe het leger tekeer gaat. Maar het, het blijft lastig om betrouwbare berichten te krijgen uit Libië. Later op Radio 1 zullen we u op de hoogte houden. Natuurlijk via Mustafa Upi en ook via andere kanalen. Dit was het Radio 1 Journaal voor nu. Zometeen avondspits van WNL met Alex de Vries. Goedenavond, Alex. Ja, Goedenavond. Het lijkt een never-ending story, het I safe schandaal De president van IJsland heeft zo zijn eigen ideeën over terugbetalen. Wij praten met Gerard van Vliet, gedupeerder en strijder tegen het I safe onrecht En ontwikkelingssamenwerking 2.0. Hulporganisaties moeten verder kijken dan de subsidiepotten en zelf gaan ondernemen. Dat na het nieuws, verkeer en weer. Supermarkten stunten dagelijks met vleesaanbiedingen. Maar voor dat goedkope vlees moeten de dieren een vreselijke lijdensweg doorstaan. Neem nu het moedervarken. Wanneer een vrouwtjesvarken oud genoeg is om zwanger te worden... plaatst men haar tussen stalen stangen. Ze kan nauwelijks voor- of achteruit en wordt kunstmatig bevrucht. Haar zwangerschap brengt ze vaak door in een kaal hok. Zonder stro, zonder daglicht en zonder frisse buitenlucht. Als de bevalling nadert wordt het moedervarken opnieuw vastgezet. Zo brengt ze haar bigger ter wereld. Gevangen tussen de stangen kan ze hen geen moederzorg geven. In haar leven krijgt ze meer dan tachtig biggen... waarvan ze er nooit één ziet opgroeien. Daarna is ze versleten en gaat ze naar het slachthuis. Pas 3,5 jaar oud. Voor dat goedkope vlees in de supermarkt betalen dieren de prijs. In ons land leiden bijna 1 miljoen moedervarkens zo'n vreselijk bestaan. Met uw hulp kan Wakker Dier deze dieren een beter leven geven... met buitenlucht, stro... En moederzorg. U steunt de varkens al vanaf 3 euro per maand. Kijk op wakkerdier.nl of maak uw bijdrage over op Giro 4868 van stichting Wakkerdier. Dank u wel. Geen zwart-wit denken, maar groen. Kies partij voor de dieren. Radio 1. Het NOS-journaal. Ooggetuigen in de Libische hoofdstad Tripoli zeggen dat straaljagers zijn ingezet tegen anti-Kadhafi demonstraties bij Kadhafi's paleis. De straaljagers zouden hebben geschoten en daarbij zou een onbekend aantal doden zijn gevallen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Heek zegt aanwijzingen te hebben dat Kadhafi het land heeft verlaten en onderweg is naar Venezuela, maar dat land ontkent. Nederland heeft intussen vandaag geprobeerd een vliegtuig, een vliegtuig naar Tripoli te sturen... om de Nederlanders in Libië op te halen, maar het kreeg geen toestemming om te landen. Morgen wordt een nieuwe poging gedaan. Oud-korpschef Jelle Kuiper van Amsterdam is op 66-jarige leeftijd overleden... aan de gevolgen van een hartaanval. Kuiper heeft vrijwel zijn hele politieloopbaan doorgebracht bij het Amsterdamse Korps. Hij begon bij het beruchte bureau Warmoestraat... en bekleedde de hoogste post op het hoofdbureau tussen 1997 en 2004. In de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer is topcrimineel Stanley Hillers geliquideerd. De dader of daders zijn er met een busje vandoor gegaan. Hilles werd groot in de organisatie van de ook al omgebrachte maffiabaas Klaas Bruinsma. Verder zou hij een handlanger zijn van Willem Holleder. En de Formule 1 Grand Prix van Bahrein gaat niet door. De organisatie heeft dat besloten vanwege de aanhoudende protesten tegen het regime daar. De GP van Bahrein zou de openingswedstrijd van het seizoen zijn. Die is nu verplaatst naar het circuit van Melbourne in Australië. En tot zover de hoofdpunt het nieuws. Het weer. Hier is Gert Hiemstra. Het is koud. Met uitzondering van het zuidwesten vriest het overal. In het noordoosten is het al zo'n 2 à 3 graden onder nul. Het wordt een koude nacht, want het gaat licht tot matig vriezen. In het zuidwesten wordt het min 3. In het oosten en noordoosten wordt het min 8. En daarbij blijft het wat waaien uit het zuidoosten. Zwak tot matig windkracht 2 tot 4. Morgen is er meer bewolking dan vandaag, maar de zon schijnt wel door hoge sluierbewolking heen. De middagtemperatuur loopt uiteen van iets onder het vriespunt in het noordoosten tot plus 3 in het zuidwesten. De wind blijft uit het zuidoosten waaien, is matig, in het warme gebied af en toe vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. En woensdag komt er nog meer bewolking en in de loop van de middag en avond gaat het vanuit het westen regenen. Mogelijk valt er ook nog natte sneeuw of ijzel... en dat hangt vooral af van het tijdstip waarop de neerslag valt. Het wordt overdag een graad of 4. Na woensdag wordt het zachter, overdag een graad of 8 en s'nachts ongeveer 3 graden. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam is de avondspits ondanks de voorjaarsvakantie ronduit de druk verlopen door problemen op de A20. Op de A12 is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij een nieuwe Brug. In de rest van het land lossen de files zo aardig snel op. Nog een lange pilot op de A12 richting Den Haag. Nog 11 kilometer bij Nieuwe Brug door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar zijn nog steeds twee rijstokken dicht. Als u nog in de regio Utrecht rijdt kunt u het beste omrijden via Gorken over de A27 en de A15. Op de A13 naar Rotterdam nog 9 kilometer voor knooppunt Kleinpolderplein. En op de A16 naar Rotterdam 8 kilometer voor knooppunt Brechtseplein. Dat komt er een ongeluk vanmiddag op de A20 naar de Hoek van Holland. Bij knooppunt Kleinpolderplein zat nu nog 6 kilometer. Maar daar zijn wel inmiddels alle rijstokken weer open. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Alex de Vries. Revolutie heeft een prijs, olie is duurder geworden. En kleine wasjes, grote wasjes in 2050, was en drogen in één machine. Hele, fijn, goedenavond. Fijn dat u luistert naar WNL. Minister Jan Kees de Jager gedraagt zich als een tandenloze leeuw. Dat stelt de vereniging van gedupeerde i-save spaarders, genaamd. Oprichter Gerard van Vliet reageert hiermee wederom op teleurstellende berichten... dat IJsland Nederland niet gaat terugbetalen. Hij zit tegenover mij. Goedenavond, Gerard van Vliet. Goedenavond. Eh, welkom in de studio bij WNL. Een tandenloze tijger... Ehm. Onze minister heeft beloofd dat het goed komt. En dan komt het toch gewoon goed, meneer Vliet. Ja, dat, dat, uh, dat, dat is iets wat je in de politiek heel vaak hoort. Hè. Ga maar slapen, kom maar goed. Ja. Nou, ik heb geloof ik in de Kamer al drie keer een betrokken minister... of naar Bos was of Jager een ambtenaar horen feliciteren... dat het zo geweldig was gegaan dat ze er eindelijk uit waren. En elke keer was het weer een teleurstelling. En ik, ik meen echt, ook dit keer wordt het een teleurstelling. Want dat referendum wordt door de IJslanders weer afgewezen. Kan iedereen weer opnieuw beginnen. Het is niks. Is het een soort complot in IJsland? Ik zie, ik zie kijk naar u. Het gaat in IJsland inmiddels om heel andere dingen. Het gaat niet eens meer om die Icesave uh, uh -huh. affaire, want de IJslanders zeggen uh, simpel van, ja, waarom zouden, wij moeten betalen voor de fouten van een aantal particuliere banken. En dat zouden wij denk ik in Nederland net zo hard zeggen. Maar het parlement heeft toch zijn verantwoordelijkheid genomen. Ja, maar in IJsland. in IJsland is de constitutie zo dat de president moet tekenen. En als die vindt dat hij daar niet mee akkoord kan gaan, dan uh, gaat het automatisch naar een referendum toe, en dan mag het volk het zeggen. En dan komt het uiteindelijk weer in het parlement terecht, hoop u? Nou ja, als het volk nee zegt, dan is IJsland ja of nee verplicht. Dat mogen ze zelf zeggen, om met Nederland en Engeland weer aan tafel te gaan zitten. Om te kijken of ze misschien nog weer een andere deal kunnen maken. Maar, maar ik hoorde Jan Jager, onze minister, zeggen: de, de periode van onderhandelen is voorbij. Er is een akkoord en akkoord is een akkoord. Ja, maar dat heb ik hem een half jaar geleden ook al horen zeggen. Toen was het ook al van: Het moet maar eens afgelopen zijn met uh, datgene wat er allemaal plaatsvindt. En, en ik ben bang dat het allemaal bij mooie woorden blijft. En uh, ja, je kunt een kanonneerboot richting Rijkje sturen, want de defensie hebben ze niet. Maar dat is in de diplomatieke wereld van tegenwoordig niet zo. Bovendien moet je al die slapende vulkanen ook niet wakker schuren, meneer Van fiets. Nou ja, je zou maar een heel klein kanonnetje kunnen dreigen. Hè. Dat is misschien ook, alleen de dreiging zou misschien al voldoende zijn. Maar zolang het band zo begint het meer dan een soop te worden, het is schandalig. Hoe vindt u dan uh, hoe de stemming in eigen land is? Nog steeds van heeft Sparen um, had je maar beter moeten weten? Ja, nou, als je nu weet dat op dit moment de provincies en de gemeentes in IJsland zijn... om uh, uh, weer een of andere rechtszaak te voeren tegen het uh, viesement van het bank... Wij waren niet in zo'n slecht gezelschap, want binnen de hele stringente regels van de overheid... waren het ook provincies en gemeentes die gewoon zaken mochten doen met met Banki, dus met Iceave. En zo slecht waren we dus niet. Hè. Je kunt achteraf natuurlijk iedereen dom noemen als je weet wat er aan de hand was. Mm -hmm. uh, ik denk dat op basis van dat soort factoren je kunt zeggen dat we niet zo dom waren net als de overheid zelf. Ja, zou het uh, uiteindelijk ook zo kunnen zijn dat de Nederlandse overheid er ook bij in gaat schieten? Heeft iedereen die een, tot tot een ton is vergoed hè, aan beleggers... Ja. Ja, tot een ton, Iedereen en niet. Maar de provincies en, en, en gemeenten die erbij betrokken waren, ook voor een totaal van 250 miljoen, ook belastinggeld, die zijn nu ook bezig om uh, te wachten tot er uiteindelijk iets beschikbaar komt. Zou er achter de schermen toch niet uh, iets gebeuren en, en voor de buren even, even rustig? Zou die nou, wij zijn, wij zijn heel goed op de hoogte als vereniging, zowel hier als in, uh, met name in IJsland, van wat er allemaal aan de hand is. We mm -hmm. praten uh, eigenlijk tot het kantoor van de minister-president met mensen over wat er aan de hand is. Hoeveel bronnen heeft u? Ja. Ik kan je verzekeren, er wordt niets gedaan aan het verbeteren van de relatie. Er wordt niets gedaan om creativiteit er meer uit te komen. En u bent boos, ik, ik zie, u bent boos hè? Ik, ik ben echt, wat aan zijn mooiheid heet, pist-off, als het gaat om de gang. We zijn nu twee jaar verder... We praten nog steeds over de eerste 20.000 euro die teruggegeven moet worden. En daar staan u, ja. alle andere bedragen die nog, aan, die nog hangen. U bent er voor drie ton zelf persoonlijk bij ingeschoten. Als ja. ik u nu een um, scenario schets, dat het misschien nog wel tien jaar kan duren. Wat zegt u dan? Nou, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat uh, het meest pessimistische scenario daar best is van zou kunnen uitgaan. En, en dat, dat zegt alles over schandaligheid. Uh, uh, IJsland heeft zijn eigen. Mensen, dus eigen IJslanders, de volgende dag weer hun geld gegeven. Ja. De Engelse regering, die al veel langer op de hoogte was... van allemaal fout zat, heeft gelijk besloten... om alle spaarders hun geld terug te geven. Alleen Nederland, waar Welling dacht, ik vertel niks... die besloot om het maar bij een ton te laten. Meneer Vervliet, uh, één zin, wat moet de Tweede Kamer doen? Ik denk dat de, de Tweede Kamer heel snel moet besluiten... om uh, de discriminatie die toegepast is, maar ze naar kaak te stellen... en tegen de jager te zeggen, mooie woorden... maar wat gaan we nu echt doen, ook voor die grotere spaarders? En opkomen voor zijn eigen burgers dus. Ja, als je nu weet dat alleen al de percentage rente die ze nu, nu weer gegund hebben... van 5 naar 3 procent, al, ons alleen al meer dan 100 miljoen kost. En wij met sparing, hè, de spaarders praten voor 25 miljoen, Dan draaien we voor peanuts. Ja. Gerrit Vliet van iSaving. Uh, succes en dank voor de komst naar de studio. Een wasmachine en wasdroger in één apparaat, het kan, maar dat is de toekomst. Dat straks dan het financieel nieuws. De AX die sloot op 370 punten vanmiddag, een daling van 0,9 procent. We erover met Simon Wiersma van ING Bank. Goedenavond Simon. Goedenavond. De prijs van olie steeg vandaag weer fix hè, als gevolg van de revolutie in Noord-Afrika. Eh, maar de eh, aandeel, eh, aandelenbeursen reageren vooralsnog lauw. Dat is raar, hè, want beleggers houden niet van politieke onrust. Hoe komt dat? Nee, klopt. Het zijn, zijn een aantal dingen die, die spelen. De Amerikaanse beurs is vandaag gesloten vanwege een, een nationale feestdag... President's Day, zoals het heet. Uh, en dan zie je gewoon dat de reacties wat minder zijn. De Amerikaanse beleggers hebben gewoon heel veel invloed op de beurzen. En uh, jeugdwerkloosheid en hoge voedselprijzen... die zijn een soort giftige cocktail hè, voor de heren dictators in Tunesië, Egypte ja. en Libië. Jij hebt er een theorie over. Hè? De misère index leg die eens uit. Dat klopt. Um, de, de recente onrust in de Arabische wereld heeft onder andere te maken met de economische situatie in de regio. En die kenmerkt zich over het algemeen door relatief hoge werkloosheid en een grote kloof tussen arm en rijk. En uh, om die situatie nu beter te begrijpen, um, bestaat er iets als een misère-index. Die misère-index die is oorspronkelijk bedacht door een Amerikaanse econoom... en die telt simpelweg de werkloosheid bij uh, het inflatieniveau op. Hoe hoger de werkloosheid en hoe hoger de inflatie, hoe groter de misère is... En omdat nu de jeugdwerkloosheid met name heel erg hoog is... in die Arabische landen waar we dan over, over praten... kijken we daarnaar. We hebben een soort aangepaste misère-index. Dan wil ik voor jou weten. Tunesië, Egypte en Libië scoren alle drie hoog. Daar was en is het Hommelis. Heel belangrijk voor de hele wereld. Hoe, is, hoe scoort Saudi-Arabië op die misère-index? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Want als je kijkt naar de top drie... er staat op één Jemen, twee Egypte, drie Tunesië... vier staat Saudi-Arabië op die misère-index. Zowel de jeugdwerkloosheid is heel erg hoog... Uh, en daarbij opgeteld de inflatie is hoog. En als ja, we daar net zulke toestanden gaan krijgen... als we nu zien in bijvoorbeeld Libië, die op plaats nummer 7 staat... Ja, dan kan die olieprijs nog, uh, nog wel eens veel verder omhoog. En dat is natuurlijk niet goed voor de economische ontwikkeling. Uh, dat is een understatement, Simon. Uh, Dank je wel uh, voor, uh, uh, voor je verhaal. En de WNL is ook op Twitter te volgen. Een apenstraatje avalspits WNL. En over sociale media gesproken. De bouwvakker op de stijgen. Die krijgt binnenkort een iPad. Dat zo meteen. De opdracht is simpel. Verzin een product voor het jaar 2050. En die opdracht kregen studenten van verschillende Nederlandse universiteiten van het bedrijf Henkel. Dat van wasmiddelen, cosmetica en persoonlijke verzorging misschien bekend bij u is. Een echt staaltje samenwerking tussen het bedrijfsleven en universiteiten dus. En precies zoals het huidige kabinet het graag ziet. Onze verslaggever Wieger Hemmer was erbij toen vandaag de prijswinnaars van de Innovation Challenge bekend werden gemaakt. Het team who is, is een, triple team. het yes, is een triple I voor de Silan I Combined Idee. Het is wel verrassend, want de Universiteit van Rotterdam, de Erasmus Universiteit, gaat er met drie studenten met de prijs van door. Zij mogen straks Nederland vertegenwoordigen in Duitsland. Maar wat wil het geval? Hier zijn drie Duitsers die ons land gaan vertegenwoordigen straks. Met de innovatie dus van. 2050. 2050. Also erzähl mal, was ist ja die Innovation? Also unser Produkt heißt Silan i-Combine. Das ist quasi eine Kapsel, die aus zwei Kammern besteht, mit zwei Liquids, also zwei Flüssigkeiten in der Kapsel. Und dadurch, dass man sie in die Waschmaschine tut und beim Spinnen, nou, deze meneer vertelt vol trots natuurlijk over zijn uitvinding. Uh, ja, het is een capsule die je in de wasmachine doet. En ja, eigenlijk maakt dat het hele proces van de droogtrommel overbodig. Want het wordt niet alleen gewassen, maar het wordt ook gedroogd. Met het water in contact komt en dit is dan trokkend. We hebben het geprobeerd om innovatief te zijn en wirklich in de toekomst te denken. 40 jaar in de toekomst te denken. Dat is ja ook schwierig. 40 jaar in de toekomst te denken is ja onmogelijk. Das ist, das würde man sagen, dass es unmöglich ist, aber ähm, es gibt viele verschiedene Trends. Dat um, mensen weniger tijd hebben, dat mensen weniger plaats in hun woning hebben. Ja, man moet einfach om um die ecke denken, man moet het gewoon versuchen en we geloven dat onze idee mogelijk is. Man moet om um die ecken denken betekent zoveel als ja, we moeten grensoverschrijdend kunnen denken en ja, de ontwikkeling is nu en dit trend zal ook wel blijven. Mensen hebben steeds minder tijd en we zitten toch op ingepakt op een ruimte die maar niet groter wil worden. Dat betekent ja dat we toch. Uh, in dit geval dus die droger en die wasmachine uh, dan één apparaat laten zijn. Stefan de Schrijver, hoofd Human Resources van Henkel. Um, ja, u merkt het net zelf, deze jonge mensen houden zich dus bezig met dat wat in 2050 de behoefte zal zijn. En daarover nadenken. Hoe kun je dat dus weten? En dan hebben we het dus over het wezen van de innovatie. Wat heel belangrijk is voor ons is... Uh... Of het dan de ideeën zijn van 2040 of 2050 is niet meteen het punt, maar het is voornamelijk belangrijk om te zien welke behoeften zien zij op ons afkomen, welke trends zien zij en wat doen ze daarmee in de markt. Is innovatie dan het creëren van een behoefte of het beantwoorden van een behoefte? Nee, zonder twijfel beantwoorden van een behoefte. Vaak kan een behoefte latent aanwezig zijn of nog niet helemaal... ...onderkend zijn uh, door de consument zelf of door de bedrijven die er uh, naar zoeken. En dan moeten uw talenten, want u bent van de Human Resource, u gaat over ja, talentontwikkeling... ...moeten die dus, ja, als het ware, dat latente manifest zien te krijgen, dat opsporen. Ja, ja. Hoe gaat dat, heel concreet? Wel, dat gaat vooral door uh, vaak met consumenten praten. Onze medewerkers gaan dagelijks bij consumenten langs... en gaan daar kijken hoe ze producten gebruiken, wat ze ermee doen. Gewoon aanbellen. Hallo, hier ben ik. Ik ben Van Enkel. Ja, absoluut. Hoe raar is het dat Nederland vertegenwoordigd gaat worden... door drie Duitse jonge lieden... Ik vind het helemaal niet tegenaardig. Ten eerste zijn uh, de studenten die internationaal rondhuppelen naar de ene en de andere universiteit. Dat zijn uh, de meest actieve jongens en meisjes en de meest uh, dynamische. Dus vaak uh, zijn dat toch wel die profielen waar we, waar we terechtkomen. Innovatie laat grenzen vervagen? Zeker. Ja, dit vernuftig is het team van Nederlanders en Duitsers gaat proberen om begin april ook de internationale wedstrijd te winnen. En daar zullen ze moeten opnemen tegen knappe koppen uit bijvoorbeeld China en Rusland. En straks bij WNL, de oproep aan hulporganisaties. Denk verder dan alleen die subsidiepotten. Er gaat een wereld voor je open. De bouwsector verspeelt jaarlijks tientallen miljarden euro's door gebrekkige communicatie, slechte uitvoering en ordinaire missers. Het I van Columbus is niet zo snel te vinden, want de bouw is over het algemeen een oerconservatieve sector. Een belangrijke stap zou zijn betere onderlinge communicatie tijdens de uitvoering. De bouwvakker moet dus de stijger op met de iPad, iPhone, notebook of smartphone in de hand. Goedenavond, Robert Drollinga. Goedenavond. U bent van ICT-bedrijf Project Place. Gaan sociale media de noodlijdende bouw redden? Uh, mijn mening is natuurlijk van wel. Maar het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. En hoe zit het nou precies? Ja, um, wat we hebben gezien de afgelopen jaren... is dat, uh, dat uh, inderdaad wat u net al aangaf... dat de bouwwereld enigszins conservatief is. Uh -huh. En dat ze natuurlijk gewend zijn met de handjes te werken... is dat niet zo vreemd. Nee. Maar een bouwvakker of opzichter... Uh, die wil toch liever niet elke minuut van buitenaf... op de vingers worden gekeken? Nee, alleen uh, we hebben gezien dat de afgelopen jaren... dat er heel wat uh, projecten de mist in zijn gegaan eigenlijk. Doordat we ja, uh, niet uh, optimaal met elkaar kunnen communiceren. En ik denk dat... Uh, als dus we nu naar de huidige IT-oplossingen op, uh, gaan kijken... ...dat wij een steentje bij kunnen dragen om dat juist te voorkomen. Ja, Geef daar eens een, een paar praktische voorbeelden van. Nou, uh, een voorbeeld te geven... We hebben een uh, G-Tronics, uh, heeft een samenwerkingsverband met Rijkswaterstaat... ...waarbij mm -hmm. zij uh, de aanleg doen van uh, verschillende glasvezelkabelen langs de snelwegen. En hierbij uh, is uh, communicatie, dus uitwisseling van informatie, uh, uh, enorm van belang... ...zodat ze fouten kunnen voorkomen. En deadlines kunnen halen. Dus uh, daar gebruiken zij bijvoorbeeld uh, onze oplossing voor. Uh, waarbij ze eigenlijk de mogelijkheid hebben om online altijd bij hun informatie te kunnen. Ja, uh, nou zijn dat hele grote projecten. Laten we het zo over, over de kleinere bouwplaats hebben. Moet een bouwvakker dan online zelf de bouwtekening gaan kijken en contact zoeken met de architect? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, wat je nu op dit moment ziet, als we bijvoorbeeld naar uh, de huizenbouw kijken, er zijn een aantal projecten bij ons, Van, uh, van Maurik is onder andere een van de organisaties die dat doet, mm -hmm. die zijn uh, documentatie binnen Project Place beschikbaar maakt voor, uh, voor de partners. Mm -hmm. En inderdaad is het dan mogelijk om vanaf je iPhone of van je laptop met uh, dongel of vaste verbinding uh, direct inzichtelijk te maken. Ja, maar u wilt meer, hè? u bent ambitieuzer. Niet alleen de bouwvakker moet met zijn tijd mee. U wilt ook planners, financieel uh, controllers, uitvoerders, leveranciers... en misschien ook wel klanten, dat weet ik niet, aan elkaar koppelen. Maar loopt een bouwproject um, dan nog niet veel makkelijke vertraging op... door die constante feedback met al die partijen? Nou, is een, uh, een punt wat u aanhaalt, het, uh, op dit moment als er feedback wordt gegeven... ben je juist uh, tijd aan het verliezen. Mm -hmm. En dat komt omdat documentatie bijvoorbeeld per post verstuurd moet worden... of dat we met elkaar aan tafel moeten gaan zitten... Ja. En met oplossingen bijvoorbeeld als Project Place heb je de mogelijkheid om dat op afstand te doen. En dus eigenlijk altijd de laatste informatie beschikbaar te hebben. Zonder dat je überhaupt in de file hoeft te staan of dat je uh, nou ja, uh, met ver, verkeerde documentatie aan de slag gaat. Nou, maar de oude generatie is toch nog een beetje de baas hè, in de bouw. Ik bedoel, gaat die wel met zijn tijd mee? Nou, ik denk dat we, uh, als we kijken naar uh, de bouwwereld aan zich uh, dat zij zeker wel stappen voorwaarts maken. Um, wat ik merk is dat er steeds meer bouworganisaties uh, aan de slag gaan met nieuwe innovatieve producten. Uh, ik noemde net Van Maurik, maar we hebben jaren, een aantal jaren geleden ook het uh, windparkproject uh, uh, gehad aan uh, Prinses Amalia in de, in de Noordzee. En, uh, dus ze zijn al een aantal jaren bezig en steeds meer organisaties gaan zich, uh, zich deze kant op uh, manoeuvreren. Ja, het klinkt nog niet helemaal overtuigend. Laten we eens even naar het buitenland kijken. In welke landen wordt in de bouw al wel modern gecommuniceerd? En hebben ze misschien wel een ICT-standaard uh, afspraak in de bouw? Nou, we kunnen zeggen dat Scandinavië enigszins voorop loopt. en daar komen dit soort oplossingen ook vandaan als Project Place. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met de afstanden die overbrugd moeten worden... Uh -huh. En uh, je ziet dat, uh, dat daar eigenlijk uh, sinds uh, 1998 wordt Project Place daar al in de markt gezet. Nou, dat geeft ook wel een, een voorbeeld. En uh, 90% van de markt is bekend met, uh, met de oplossing. Goed zo, dank u wel. Uh, Robert Rollinga van ICT-bedrijf Project Place. Hulporganisaties voor de derde wereld die moeten zich opnieuw uitvinden. Niet alleen het handje ophouden bij particulieren en overheden... maar juist samenwerken met bedrijven. En dat stelt Michel Groenestein. Goedenavond, meneer Groenestein. Goedenavond. Uh, u bent initiatiefnemer van Be More, een organisatie die projecten steunt... en u zit in ons studio in Arnhem. U zegt dat de, ontwikkeling, de ontwikkelingssector moet gaan ondernemen. Hoe dan? Hoe dan? Nou, um, Wat ik denk is dat de ontwikkelingssector een hele unieke plek heeft. Uh, ze hebben heel veel kennis van... Uh, landen waarin het moeilijk is om te starten. Ontwikkelingslanden waar vaak veel aan de hand is. Uh -huh. uh, waar dit soort organisaties uh, kennis heeft van infrastructuur... van lokale gewoonten, van hoe mensen daar werken en denken. Uh, dat zijn vaak ook landen waar nog heel veel groei mogelijk is. Of waar op dit moment al heel veel groei is. Dus moeten moment... ze samen gaan optrekken met ondernemers? Bijvoorbeeld, ja. Als, als, als, als middelmijn om te zeggen, kijk, wij hebben de kennis... wij hebben de ervaring. Ja. Uh, ga daar tussen staan, tussen die landen... en een ondernemer die daar aan de slag wil... Uh, Gebruik daarbij je missie en je doelstellingen... bijvoorbeeld om het sociaal ondernemerschap af te dwingen... Hè, zodat je, dat je voorkomt yeah. dat daar alles wordt weggetrokken... Uh, ten, ten, ten gunste van bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven. Uh, maar gebruik die rol om, uh, ja, om, om, om te blijven bestaan. Ja, ze hebben de kennis in huis. Wat kunnen die NGO's uh, doen om Nederlandse bedrijven zeg maar, te verleiden... richting Afrika of Zuid-Amerika wat te gaan doen? Nou, ik denk dat ze er niet zo heel veel voor over doen. Het zijn natuurlijk landen die uh, behoorlijk groeien. Of in ieder geval de potentie hebben om, waar, waar nog heel veel dingen er, er gewoon niet, niet zijn. Uh, landen waar de middenklasse uh, zich aan ontwikkelen is. Of op termijn waarschijnlijk gaat uh, ontwikkelen. Mm -hmm. uh, dus ik vraag me af of ze daar zoveel voor over doen. Ik denk dat ze zich vooral moeten aanbieden. Uh, en, en zich moeten opwerpen als een, als een middelman. Ja, nu dit kabinet Rutte bezuinigt uh, behoorlijk hè, op het geld mm -hmm. uh, naar ontwikkelingsgebieden. Ondernemers Zouden die kunnen denken, ja, daar heb je ze, de NGO's. Nu komen ze bij ons een handje ophouden. Zou dat kunnen? Nou, dat ligt aan het voorstel natuurlijk. Ik denk, als je puur om geld vraagt, dan zou die gedachte er vrij snel zijn. Op het moment dat je echt iets te bieden hebt, dan denk ik dat dat wel meevalt. Want dan bied je een kans om, nou, om zelf te ondernemen en om zelf uh, geld te verdienen in dit geval. Ja, het is een beetje een terrein. Maar hoe voorkom je dat subsidiegeld van bedrijven in verkeerde handen terechtkomt daar? Hoe zeker is dat dit bedrijf er niet zal overkomen? In het verleden is dat toch vaak voorgekomen? Het kan gebeuren natuurlijk, maar dat kan. He, de, de, de, ik denk dat uh, de meeste ontwikkelingsorganisaties kennen de lokale, uh, lokale markt Ze werken vaak ook niet met overheden, maar met uh, lokaal maatschappelijk middenveld. En ik denk, ook gezegd, dat het natuurlijk, uh, je, je kan nooit alles voorkomen, maar uh, op het moment dat, dat er zoveel kansen zijn, dan denk ik dat de kans dat het goed gaat groter is dan dat de kans dat het misgaat, eerlijk gezegd. Ja, nou we hebben hier over maatschappelijk ondernemen natuurlijk ook. Hè? Maar kunt u zich voorstellen dat bedrijven dan ook zeggen... ja, tuurlijk wil ik dat wel doen. Uh, iets voor de arme medemens uh, doen. Maar valt er ook nog wat verdienen, te verdienen op termijn? Kunt u zich dat ja. voorstellen? Ik kan me goed voorstellen, ik denk dat het ook heel erg gezond is. Dat het niet alleen maar een hulprelatie is... waarbij je alleen maar zegt, we gaan eens even daar helpen. Volgens mij is de motivatie veel gezonder door te zeggen... we gaan daar iets, iets opzetten, we gaan daar zelf geld verdienen. En tegelijkertijd veranderen we daar iets. En daar kunnen die NGO's, die grote ontwikkelingsorganisaties... natuurlijk een hele belangrijke rol in spelen. Om te borgen dat die verandering daar ook echt plaatsvindt. Goed zo, Michel Groenestein. Um, ik geloof dat we in de toekomst nog wel eens met u gaan praten... over uh, echte effecten van deze oproep. Ik dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. Het is de internationale dag van de moedertaal. Het is maar dat je het weet. En daarom is onze collega Martine Verhoef in het wakkere Friesland. Ze is om precies te zijn in Grauw bij verpleeghuis Heim. Of zoiets. in daar fietsen. Daar wordt namelijk vandaag een soort Sinterklaas gevierd. Of eigenlijk Sint-Pieter. Mag ik u iets vragen? 21 februari. En als u even met mij meekijkt... hier staan pepernoten op de toonbank. Nou, dat is toch raar. Wat is hier aan de hand? Feest. Ze hebben hier geen Sinterklaas, hè? Hebben ze hier niet. Ze hebben hier Sint-Pieter. Ik ben voorzitter van het Sint-Pieter-comité... Wat is uw naam? Geert Tegelaar. Dus dit is voor u het hoogtepunt een jaar ook? Uh, ja, dat zijn uh, voor ons uh, een belangrijke week of tien dagen. Uh, ja, ja. En waarom wil Sint Pieter alleen maar naar gauw komen? En dan ga je een hele tijd terug. Voor het christendom was Grauw een meerdere plaatsen. Dat was een vissersdorp. En in die uh, dorp werd uh, rond deze tijd uh, lentefeesten gehouden. En tijdens die lentefeesten daar kwam een soort Petrusfiguur. Die kwam uh, het dorp in... En die had een hele grote mantel en in de binnenkant van de mantel had hij snoepgoed. En die werden uitgedeeld aan de kinderen. Nou, dat verhaal, ja, dat kun je moeilijk aan de kinderen verkopen. Dus het, het andere verhaal is dat uh, Sinterklaas uh, ooit een keer uh, nou, grauw niet kon bereiken. Hè, in uh, begin december. En uh, dat hij erg jammer vond. En toen heeft hij uh, in Twee maanden rondgezworven. Uh, nee, toen heeft hij <laughs> gezegd, ik stuur in februari mijn broer. <laughs> dus het is zijn broer. Nee, dat is niet zo goed. Dag Sint-Pieter. Oh. Dag Sint-Pieter. Leuk om je weer even te zien. dag. Wat ben ik blied jou weer te zien? Nou, wat ben ik blied om jou weer te zien? Ja, u zei eigenlijk, wat, wat ben ik blij om u weer te zien. En, en Sint-Pieter antwoordt daar bevestigend om. Dat was heel keurig wat u zei. Ik ga wel even over het Nederlands. praten, even wat maakt. Uh, voor het midden- en, midden en kleinbedrijf in Grauw... Ja. is de decembermaand ontzettend belangrijk. Ja. Ontzegt u hen nou de Sinterklaas? Nee hoor. Alleen, dat is een ander feest in een ander dorp. En dit is het feest hier. Dus... Er komen mensen van buiten en die hebben jarenlang Sinterklaas gevierd... En als ze dat stiekem met de gordijnen dicht doen, wil Sint-Pieter wel eens een oogje dichtknijpen. Sinterklaas heeft ook een mijter, een pij, een stola ja. en een staf. U ja. ook. Ja. Wat maakt u nou eigenlijk anders dan Sinterklaas? Uh, ik ben authentiek en Sinterklaas doet mij een beetje na. Mag ik jou wat vragen? Nee. Mag ik jou wat vragen? Nee. En mag ik jou wat vragen? Wat zeg je? Nee. Er zit een pepernoot in je mond? Ja. Bent u de moeder? Ze weten wel wat ze willen, hè? Ja, zeker weten. Krijgen ze nou uh, twee keer per jaar cadeautjes? Die van ons wel. Want uh, de Paken en de Beppen die wonen niet in Grauw. Dus die uh, willen graag met de kleinkinderen heel graag Sinterklaas vieren. En dus uh, pikken onze kindjes van twee balletjes. En geloven ze ook in Sint-Pieter? Ja. ja. De oudsten uh, al niet meer, maar de jongsten zeker. En Sinterklaas ook? Ja. Oh. ja dat is allemaal even geloofwaardig, dus... Uh... U bent moeder van drie zoons, die acuut weglaat? Nee, twee zoons. Eén is een vriendje, ja. Ah, kijk, hoe Mijn heette ze? Mijn eigen zoons heten Wouter en Frank. Uh, en ze, geloven dus in Sinterklaas, of ze geloofden in Sinterklaas en in Sint-Pieter? Ja, dat klopt. En hoe vertel je dat dan op een gegeven moment? Zeg je, oh trouwens, Sinterklaas bestaat niet en oh ja, Sint-Pieter ook niet. Nee, daar ga je even voor zitten. Komt natuurlijk de hamvraag. Worden de pepernoten bewaard tot en met februari of zijn ze vers? Nee, die zijn vers, want we hebben hier een hele goede bakker in Grauw. Die bakkerij Andriga. Waarom stier tiende tot de grauw, de vlaggen op het toer? Hoe lang kent u dit lied al? Al heel lang, want ik woon al 53 jaar in Grauw. Ik kom uit Hoge Beiden. Wij hadden Sinterklaas. Ja, maar wel een beetje stiekem moet dat, hè? Ja, vroeger wel, want toen ik hier kwam, moest ik een cadeautje voor mijn moeder kopen. Maar ze wouden het eerst niet geven en ook niet inpakken voor mij. Omdat Sinterklaas hier niet kwam. Een aardappel in een kamertje. En een tasje kreeg ik het mee. Ja, en tot, uh, tot zover avondspits. Dadelijk Gilles Beelder en ik ben er morgenavond weer. Ik wens u een fijne avond. Voor Bakker Nederland. Omroep WNL. De stemming van Nederland. 2 maart, provinciale statenverkiezingen. VVD, PVDA, GroenLinks, D66, Edwards. Radio 1 komt naar u toe, deze verkiezingen. Bent u er al uit? De Radio 1 Stembus toert door Nederland. Ja, ik ben er helemaal uit. Op woensdag, donderdag en vrijdag, tweemaal daags. Waar ik voor ga kiezen? Ochtends van half elf tot 11 en middags van 4 tot half 5. Ik weet het niet meer. Rechtstreeks vanuit de provincie met Tesselblok en Prem Radakishoenen. Waar ik op stem en waarom? Radio 1. Ik ga vast en zeker stemmen. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk voor meer uitleg en antwoorden op samenstaaijsterk.nl. Een initiatief van de gezamenlijke bedrijfstakpensioenfondsen. samenstaaijsterk.nl. In de ideale wereld rij je een stationwagon met maar 20% bijtelling... maar is die auto wel schitterend vormgegeven? Heeft je auto een groen A-label, maar wel ruimte genoeg voor een gezin met bagage? En rijdt die stationwagon 1 op 23,3, maar heeft hij wel 163 pk? Welkom in de ideale wereld.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 Daarom biedt DAS ook in Kasso voor ondernemers. Kijk op das.nl/slash antwoord. DAS, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Dit is Radio 1.